Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Opstelten komt met een wetsvoorstel om voetbalgeweld beter aan te pakken. Hij wil onder meer dat burgemeesters de bevoegdheid krijgen... om hooligans een meldplicht, een gebiedsverbod of een groepsverbod op te leggen. En nieuw is dat die verboden kunnen gelden voor 90 afzonderlijke dagen... zoals wedstrijddagen, in plaats van een gesloten periode. De nieuwe wet kan ook worden gebruikt bij andere evenementen. Iran heeft nog zeker een jaar nodig om een kernwapen te ontwikkelen. Dat heeft de Amerikaanse president Obama gezegd voor de Israëlische TV. Hij voegde eraan toe dat de VS niet gaat zitten wachten tot het gebeurt. Hij vindt dat er nog tijd is voor een diplomatieke oplossing, maar die tijd is niet oneindig. Obama hield voor de Israëlische TV nadrukkelijk de optie open voor militair ingrijpen in Iran. Minister Ascher van Sociale Zaken heeft uitgehaald naar een aantal Marokkaanse organisaties. Die zijn boos over een plan om de export van uitkeringen naar Marokko stop te zetten. Ze vinden dat de PvdA dat plan in de Eerste Kamer moet tegenhouden. Gebeurt dat niet, dan zullen de Marokkaanse organisaties hun achterban adviseren om niet meer op de PvdA te stemmen. Ascher vindt dat bevoogdend en vraagt zich af of Marokkaanse Nederlanders niet vooral zelf moeten weten op welke partij ze stemmen. Bij het eiland Sint Maarten is een cruise met het schip Carnival Dream afgebroken na technische problemen. Door storingen was er af en toe geen water en elektriciteit. De ruim 3600 passagiers worden teruggevlogen naar Florida. Op een ander schip van de maatschappij was vorige maand na een brand geen stroom meer en werkten ook de wc's niet. Het duurde toen dagen voor het schip naar een haven was gesleept. De rederij Carnival gaat nu al zijn 23 schepen inspecteren. Het weer helder en overwegend droog. Het vriest nu nog min 3 tot min 7 graden. Vanuit het zuidwesten toenemende bewolking met overdag winterse neerslag. Middagtemperatuur 2 tot 5 graden. In het weekend is het wisselvallig en vooral s'nachts minder koud. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 15 maart, de dag waarop twee jaar geleden de oorlog in Syrië begon. Een oorlog die inmiddels 70.000 levens heeft geëist. Een hel waarin kinderen bewust doelwit zijn en een miljoen Syriërs op de vlucht is geslagen. We staan vanochtend stil bij deze oorlog. Dat doen we met Syriërs in Nederland, met onze correspondent en met het Rode Kruis. Het andere belangrijke verhaal van vandaag speelt zich af in Den Haag. Daar begint het overleg tussen de sociale partners, de werkgevers de werknemersorganisaties. De vakbonden zetten in op banen, maar dan wel goed werk, zoals ze het zelf noemen. Ze vinden dat de flexibilisering is doorgeschoten. Mark Robin Visser, ben jij een beetje flexibel eigenlijk? Uh, ik ben zo flexibel als een draaideur, dat weet je. <laughs> ik heb uh, vanochtend een afspraak met een aantal dames... die met, uh, met de gevolgen van Flexwerk zijn geconfronteerd. Tientallen jaren werkten ze voor hun werkgever. En nu zijn, zijn ze aan de kant gezet voor flexwerkers met een nulurencontract. Kijk eens aan, daar hoort u meer over vanochtend van Mark Robin Visser. En Spanjaarden mogen niet meer uit hun huis worden gezet. En we hebben het over bedrijfsgeheimen die uitlekken via apps op uw telefoon. En de muziek, onder andere van Jennifer Page... Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Bij voetbal moet het weer gaan om de strijd op het veld en niet in het stadion. En daarom komt minister Opstelten met nieuwe regels om hooligans harder te kunnen aanpakken. Al bij een eerste overtreding kunnen ze een stadionverbod krijgen. Burgemeesters krijgen meer macht volgens het plan.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 Iran heeft nog zeker een jaar nodig om een kernwapen te ontwikkelen. Dat zei de Amerikaanse president Barack Obama in een interview met de Israëlische televisie. We think that it would take over a year or so for Iran to actually develop a nuclear weapon, but obviously we don't want to cut it too close. Nog zeker een jaar dus, maar we willen het er niet op laten aankomen, zegt Obama. De sancties tegen Iran hebben al effect, maar als het nodig is, wil Obama militair ingrijpen niet uitsluiten. All options are on the table. And the United States obviously has significant capabilities, but our goal here is to make sure that Iran does not possess a nuclear weapon that could threaten Israel uh, or could trigger an arms race in the region. Volgende week bezoekt president Obama Israël. Twee jaar geleden begon de strijd in Syrië en nog steeds is een einde niet in zicht. De Franse president Hollande wil daarom het Europese wapenembargo voor Syrië opheffen. Hij zegt dat het tijd wordt om de Syrische opstandelingen wapens te geven. We Hollande deed zijn oproep aan het begin van een tweedaagse EU-top in Brussel. Daar spreken de regeringsleiders voornamelijk over de economische problemen in Europa. Ze maken zich zorgen over de oplopende werkloosheid, zegt EU-president Van Rompa. We must take short term actions now to counter the social consequences of the crisis. Unemployment, especially youth unemployment, was at the heart of our discussions tonight. More than ever. De verwachtingen van de top zijn niet erg hoog. Er wordt gesproken over het verbeteren van de economie... maar het is maar de vraag of er uh, knopen worden doorgehakt. Veel geld is er niet om maatregelen te nemen. Toch denkt premier Rutte dat het ook zonder dure investeringen wel kan. Het mooie is dat er heel veel mogelijkheden liggen die geen geld kosten... op het terrein van het versterken van de interne markt. En nou eens bijvoorbeeld voor zorgen dat we elkaars diploma's in Europa erkennen. Ik doe maar één voorbeeld uit velen. Uh, waardoor je in staat bent extra economische groei te krijgen die nodig is, juist nu die economie later dit jaar weer een beetje lijkt te gaan groeien... om daar een extra impuls aan te geven. Europese regeringsleiders praten vandaag verder. Anoniem bevallen in het ziekenhuis. Misschien kan dat over een paar jaar in Duitsland. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn geraakt, kunnen zo hun kind afstaan. Er zijn in Duitsland al vondelingluiken, maar die leiden tot kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het kind kan namelijk zo niet achterhalen waar het vandaan komt. De Duitse regering komt daarom met het alternatief. Deze Gesetzentwurf schaft erstmals een legale weg voor vrouwen anoniem entbinden te kunnen. Want volgens het voorstel worden de gegevens van de moeder bewaard in een verzegelde envelop. Kinderen kunnen dan vanaf hun zestiende de naam van de moeder opvragen als ze dat willen. Die kan daar wel bezwaar tegen maken. Over een jaar wordt het wetsvoorstel aan de bondstag voorgelegd. In Pauw en Witteman zat gisteravond een van de verdachten van de ernstige mishandeling in Oosterhout, in januari. Hij heeft spijt van zijn daad, zegt hij. Maar het slachtoffer riep het wel over zichzelf af. Mensen maken wel foutjes. Kijk, onze bedoeling was niet een mishandeling. Het jongen begint met... Ja, buitenlanders, jullie kunnen niet praten, ga terug naar je eigen land. Mm -hmm. En nou ja, mijn vriend was wel bang, dus hij dacht ik pak hem wel van achter. De man werd daarna geschopt en geslagen door de groep jongens. Hij raakte bewusteloos en werd op straat achtergelaten. Vijf jongens zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Vannacht is hier gepresenteerd het nieuwe, het nieuwe smartphone vlaggenschip van Samsung. De Galaxy S4 is het nieuwste wapen in de strijd tegen Apple. Het telefoon zit vol met allerlei technologische snufjes, liet Samsung-topman Shin zien. Zo kan je met je ogen besturen. Wouldn't niet be convenient if the smartphone can understand when you want to scroll up and down, or even pause, simply just looking away from the screen? The touch. Then we the touch. Imagine touchless interfaces. Samsung en Apple zijn al jaren verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd. In het derde kwartaal had Samsung de best verkochte smartphone ter wereld. In het vierde kwartaal was het Apple. Dan kijk ik voor u in de kranten voor de eerst vanochtend. hebben dus zien wat de dagbladen brengen. De Telegraaf heeft het uh, over uh, aanpak van het voetbalgeweld. U hoorde dat eerder al in uh, het nieuwsoverzicht zojuist. Hooligans snel gestraft is de kop. Burgemeester kan direct een meldplicht opleggen, schrijft de krant. Dan de Volkskrant. Eh, ook de Volkskrant staat stil vanochtend op de voorpagina... bij eh, Twee jaar oorlog in Syrië. Met een indrukwekkende foto op de voorpagina van AP. Gesneuveld in een loopgraaf. Dit is niet het Noord-Frankrijk van 1916, maar Syrië nu. Na 70.000 slachtoffers is het einde niet in zicht. Al dus de Volkskrant. Dan naar Trouw. Daar op de voorpagina een foto van asielzoekers uit de Vluchtkerk in Amsterdam. Die traden gisteren op in Paradiso Amsterdam. Eh, kritiek is er van de Raad van Kerken, want de Vluchtkerk geeft eh, asielzoekers valse hoop. Ze zijn beter af in een AZC dan in een godshuis. Tot slot het AD. Er ramp voor gehandicapten, schrijft de krant. Tienduizenden mensen met een lichte beperking kunnen volgend jaar nergens terecht voor hulp. Ze kunnen niet meer zelf zorg inkopen instellingen geven niet thuis. 嘿嘿 Followed by a rave. Flag. Be a on and I'm sick and I'm baby. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back in the plane. <laughs> in 14 or 40, you lie about your age. Fun for me, party was followed by a rave. Fly. de people met Holiday, hoorde u. Het is 16 minuten over 6. We gaan uh, gauw naar Mark Robin Visser. Die is zo flexibel als een draaideur, zei hij net. Nou, laat ze dat ja, maar niet ja. horen bij de FNV, eh, Mark Robin. <laughs> nou, ja, goed. Ik ik dacht, ik, ik geef dat antwoord, want ik wil eigenlijk duidelijk maken dat ik dus... Ik ben dus geen flexwerker. Hè? Ik, ben, ik bedoel, daarom kies ik voor de draaideur, want die draait wel, maar die zit wel vast in zijn... Aha, ik vond het eigenlijk kijk. wel het nou, mooi zomaar te binnen ja, eigenlijk. Ja, ja. ja. Weet je niet? Uh -huh. Dus nee, ik, ik, uh, ik, ik ben ik ben Verre van flexibel. En, uh, ik ben eigenlijk wat op. Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè. Ik ben, ben, ben wel een flexibel... Ik wil me wel graag zien als een flexibel mens. Maar qua werk en verhouding enzovoort... ben ik dus gewoon een cao-man. Uh, ik val onder de cao. Uh -huh. Dus dan ben ik misschien voor mijn werkgever... dat is dan dus de NOS... ben ik misschien niet uh, flexibel... Nee, dat denk ik dan niet. Nee. Dat zijn maar toch heel ik ken jou niet weggeven. anders dan een, als een flexibel man, inderdaad, persoonlijk. Nou, ik ben wel een, hard, een harde werker. Ja, zeker ook. ook. Ja. ja, en vroegwerker ben ik ook. Mm -hmm. Maar een flexwerker? Nee, daar ben ik niet van. <lacht> ik heb het even opgezocht wat een flexwerker nou eigenlijk precies is. Hè? Een flexwerker is een werknemer met een flexibel arbeidscontract, te weten: A. een uitzendkracht, B. een gedetacheerde, C. een seizoensarbeider. Of een freelancer. Nou, dat ben ik in ieder geval allemaal niet. Uh, maar een heleboel mensen tegenwoordig wel. En er is ook sinds 1998 al een, een, een soort cao hè, voor uitzendarbeid. De wet flexibiliteit en zekerheid. Dat is een soort bescherming voor, uh, voor flexwerkers. Maar als je nou al die berichten hoort van de laatste tijd... dan uh, stelt die bescherming van flexwerkers toch eigenlijk niet zo heel erg veel voor. Ik heb een afspraak straks met een aantal dames. Ik ben in Katwijk trouwens, zoals als u zich dat afvroeg. Uh, met een aantal dames die heel lang bloemenboeketten hebben gemaakt. Dat is ook een vak. Dat kan je ook leren. Daar kan je een diploma inhalen. En die hebben tientallen jaren uh, boeketten gemaakt. Ze hadden een vast contract. En uh, die zijn allemaal uh, ontslagen. En daar zijn nu uh, Poolse uh, flexmevrouwen met een 0 contract voor in de plaats gekomen. Nee. En ja, dat heeft natuurlijk bij die dames... wel een beetje een vreemde smaak in de mond achtergelaten. Want het gaat op zich best wel goed met de bloemenhandel. Uh, dus daarom uh, was het niet, zeg maar, dat ze aan de kant zijn gezet. Nou, daar gaan we straks over praten. En waarom doen wij dat allemaal natuurlijk? Je had het vanmorgen al even over Lara. Dat is omdat straks in, uh, in Den Haag dat overleg begint... Hè, tussen de vakbonden en de werkgevers. Dat nee. is uh, om, om tien uur begint dat. Maar nou heb ik iets ontdekt. Vertel. Want... Het begint helemaal niet om tien uur. Het begint al veel eerder. Wat dan? Want ja, ik heb die, die voorzitter van de FNV, meneer Heertz, en meneer Wientjes van de VNO. Ja, en meneer Smit van de, van de CNV, die zijn al veel eerder daar. En die hebben dan een overlegje met z'n drieën. Een vooroverleg? En dan, hmm. juist. Dus het wordt allemaal al een beetje voorgemasseerd en gekookt, stel ik me zo voor. En dan begint officieel om tien uur. Dat zul straks in het nieuws ook nog horen, dat overleg. Maar dan hebben ze natuurlijk allemaal al van alles bedacht, denk ik. Ga jij ze opvangen dan? Of hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat eigenlijk doen? <laughs> hoe gaan we dat eens doen, hoor? Eh, ik heb het volgende plan, maar dan moet je maar zeggen of je dat een goed idee vindt. Ik ga eerst eens even met die dames praten hier. Want dat is natuurlijk wel echt een verhaal uit de praktijk. Mm -hmm. hè, van hoe het kan gaan. En waarvan de vakbonden dan zeggen van nou, zie je wel, zo gaat het dus. En dat willen we dus niet. Eh, ik heb ook nog, er komt hier ook nog iemand van de FNV. Dat is uh, Jeroen Brandenburg, die komt straks. En dan mijn collega Bert van Sloten van de economieredactie. Die gaat, die gaat alvast naar Den Haag. Want die, die weet natuurlijk ook al dat er al een vooroverlegje is. Dus die staat daar straks al voor de deur. Okay. om die heren te tackelen. En dan ga ik erachteraan en dan geef ik straks het stokje... mijn microfoontje aan Bert van Sloten uh, over. Zo had ik het bedacht. Nou, nou, dat klinkt Bert is heel goed. trouwens ook niet echt een flexwerker, maar wel uh, ook een fijne werker. Ja, zeker. En een vaste werker ook. Fijne collega. Een economische werk. Ja? ja, we werken wat af met z'n allen Nou zeker. Oh, <laughs> het komt wel goed volgens mij vanochtend. <laughs> ja, zeker. Dus en ik wil nog wel even over mijn overuren hebben. Maar dat moeten we ja, misschien op een ander straks moment straks wel. even doen. Maar ja, het is wel uh, boter bij de vis. Hè? Uh, bij de vis. Ja. Ja. Goed, tot straks. Tot straks. Ja. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. En middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Voor katholieken is de benoeming van de nieuwe paus... al twee dagen het belangrijkste nieuws op de wereld. Gisteren was er een bijeenkomst over uh, paus Franciscus in het bos. Lieve mensen, van harte welkom. Fijn dat u gekomen bent op onze inloopavond. Ik zie mensen elkaar feliciteren als ze hier binnenkomen. Ja, dat is toch wel een felicitatie waard dat we een nieuwe pauze hebben. En zo'n sympathieke man. Die begint met Bonne sera. Dat hebben ze nog nooit eerder horen doen. Ja, nou, ik denk misschien is dat het Zuid-Amerikaans, toch het warme, bloedige. Ja, ik denk dat is een ja, goede man Ik denk van, nou, dit had de kerk net nodig. Wat hoopt u dat hij gaat doen? Ja, de mensen inspireert dat zo zeggen dat hij uh, meer is als een, uh, Johannes Paulus II. Die vond ik ja, dat was eigenlijk de man die wij jongeren mee hebben gemaakt. Hij heeft ons de wereld jonger gegeven en dat was voor ons de paus. En uh, raadsinger vond ik een beetje afstandelijk overkomen. Dat uh, dus bij deze man heel anders. Mijn vrouw die zegt ik word er emotioneel van. Ik uh, ik werd er gewoon warm van, dat zou zeggen. Dat gaf een goed gevoel. Als je al plaats wilt nemen. Ongeveer 60 mensen zijn naar een zaaltje in Den bos gekomen om over de nieuwe paus te praten. Ze feliciteren elkaar en ze luisteren naar een toespraak van kardinaal Simonis. Dat Europa stervend is. Letterlijk en figuurlijk. Wij zijn letterlijk en figuurlijk aan het sterven. Kardinaal Simonis vindt het een goede keus dat de nieuwe paus uit Latijns-Amerika komt. Want daar ligt de toekomst van de kerk, volgens hem. Het voordeel is ontzettend groot, omdat daar een heel groot aantal van een groeiend christendom en een groeiende kerk. Leeft. En die mensen die zijn natuurlijk met honderden miljoenen. En Europa, dat sterft helaas uit. Niet alleen demografisch, maar ook cultureel. We krijgen steeds minder betekenis. En laat die jonge werelddelen met hun vele jonge mensen, laat die dan maar opkomen. Toch hebben de mensen hier hoop dat deze paus. Nieuw elan gaat brengen in de kerk. Ook uh, misschien ook Nederlanders weer wat positiever gevoel ten opzichte van die kerk uh, gaat geven. Is hij een man die dat kan, denkt u dat? Dat hoop ik, want wij Nederlanders zijn natuurlijk van nature een heel moeilijk volk. Uh, u kent het spreekwoord Hollandia docet. Wij weten het allemaal het beste in de wereld. En wij moeten natuurlijk allereerst weer een beetje leerling worden. Geef with a grateful heart. Geef thanks to the Holy One. Geef because he's given Jesus Christ his son. Een danklied voor de Nieuwe Paus. Gisteravond uh, de gezongerders in Den Bosch. Colette van Hune maakt het verslag. Het is zeven minuten voor half zeven. luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw actie bij een distributiecentrum van Albert Heijn. Gisternacht verstreek het ultimatum van de FNV-bondgenoten aan Albert Heijn... om te praten over een betere CAO. Hebt je er al over gehad gisterochtend in het Radio 1-journaal? Een vakbond van distributiemedewerkers wil meer zekerheid... en waardering voor de werknemers. En daarom legden gisteravond de werknemers van het distributiecentrum in Tilburg... het werk neer, zag John Sarbach. Bij het distributiecentrum in Tilburg wordt vanavond niet gewerkt. De mensen staan buiten. Ze hebben zelfs vuurtjes buiten gemaakt. Om enigszins te warmen, denk ik. Want het is best koud buiten. Voor de dienst begon om 11 uur, zijn ze hier gaan staan. En ze weigeren naar binnen te gaan en het werk te gaan. We zijn actie voeren omdat Albert Heijn nog steeds geen, hoe uh, moet ik zeggen... Ja, voorwaarts wil ondertekenen. Ze roepen wel van alles en er uh, worden hele leuke dingen in, uh, uitgedeeld in, op, op uh, baat van plafetten in de koffiehoeken. Alleen uh, er is nog niks concreets beslist. Waar daarom... ben je bang voor dan? Nou, we zijn bang voor de, de, de, de regeling voor, voor het ontslagrecht eigenlijk. Ik bedoel, uh, de ontslagregeling de, de is gewoon uh, nog, nog steeds niet vastgezet. Wat, wat, uh, wat gaan we doen als we ontslagen worden? Ik bedoel, nou, nu op, op, op dit moment is het uh, eerst, uh, eerst ontslag, dan nou kun je het aanvechten. En straks moet je maar zien waar het Dan kun je buiten je... Ja, je hebt je ontslag al gehad en uh, daarna mag je het aangevechten op uh, baat van eigen geld. Nou, er is geen enkele burger bijna die daar aan kan uh, tegen zo'n groot uh, concern. Hoe gaat dit aflopen? Ja, dat moeten we afwachten. We hebben een overleg gehad en uh, ja, onze, uh, onze onderhandel, onder, onderhandelaars zijn uh, eigenlijk het, uh, het pand uitgejaagd. Hoorden we net, dus uh, vandaar zouden we hem omhoog zijn. We voelen ze eigenlijk gewoon niet serieus genomen. Bij ons wordt gewoon een spelletje gespeeld op dit moment... En daar zijn het een beetje kost bij. Meijer is campagneleider van de FNV. We horen net dat de onderhandelaars vanmiddag ja, naar buiten gejaagd zijn. Het gaat dus niet erg goed. Nee, dat klopt. En dat is redelijk uniek. Want uh, dat zijn wij niet gewend van het uh, sociale bedrijf Albert Heijn. Nou ja, dat ze je onderhandelaars uh, het gebouw uitzetten. Dat, uh, dat toont aan dat ze kiezen voor een ramkoers. En dat die onderhandelingen eigenlijk alleen maar voor show waren. En dat is natuurlijk uitermate teleur teleurstellend. En ook wel een beetje gevaarlijk, denk ik. Want de naam van Albert Heijn wordt door de slijk gehaald... U heeft beloofd dat eh, tijdens Pasen misschien de schappen wel leeg zijn. Boze klanten lopen weg. Ja, en werkgelegenheid loopt dan uiteindelijk ook weg. Nou ja, dan zou ik in ieder geval zeggen: als, als die lege dreigen, dan moet je niet onze onderhandelaarsgebouw uitzetten. Dat lijkt mij heel erg onverstandig. Want uh, ja, daar worden deze mensen, zoals je gehoord hebt, uh, heel erg boos van. Uh, wij willen serieus onderhandelen, dat willen wij al uh, een aantal maanden. En Albert Heijn heeft een eindbod op tafel gelegd. Dat betekent dat ze de deur hebben dichtgesmeten. En wij willen graag eruit komen. En dan moeten er wel oplossingen zijn uh, voor de onzekerheid uh, waar heel veel, heel veel mensen voor zitten. Ja, maar het principe van een eindbod is dat het. ...het laatste bot is? Ja, en het, is, en het principe van een eindbod afwijzen is dat je het onvoldoende vindt. En dan komt het dus tot acties. En uh, uh, laten we zeggen, het gebeurt aan de lopende band... ...dat een eindbod uiteindelijk wordt ingetrokken en dat je er toch uitkomt. Nou, daar kiest Albert Heijn nu niet voor, helaas. Hoe ver is de FNV bereid om te gaan? Nou, dit zijn de waarschuwingsschoten, dus hier in Tilburg. Uh, tegelijkertijd S.B. speak in Zandam, Er zijn ook 60 uitzendkrachten in Zwolle eruit gegaan. Dat toont aan hoe nijpend het is hè, als uitzendkrachten mee gaan doen. Uh, ja, en dan moeten we zien of ze nog gaan bewegen. Als dat niet zo is, dan ga je uiteindelijk één voor één van alle distributiecentra meedoen. Uh, en dan uh, ga je het echt voelen. Tja, er lijkt geen beweging in te komen. Want de partijen staan echt lijnrecht tegenover elkaar. Wordt vervolgd dus. Je hoorde campagneleider Ron Meijer van de FNV. Het NLS Radio 1 de leiding van de Blanco wielerploeg houdt vertrouwen in ploegarts Dion van Bommel. Vorige week beschuldigde Michel Rasmussen de arts van malversaties. Volgens Rasmussen zou hij valse attesten uitgeschreven hebben... om gebruik mogelijk te maken. Nou, dat is onzin, zegt directeur van Blanco, Richard Plugge. We zijn ook uh, samen naar uh, Herman Ram geweest, de dopingautoriteit. En uh, nou, dat is allemaal heel duidelijk. En uh, wat daar aan de hand was, of eigenlijk niks... Uh, want er is geen aanleiding om, uh, om verdere maatregelen te nemen. Dus ja, uh, ook, de, ook op dat vlak weten we weer hoe we de waarde van de, van de woorden van Rasmus weer in moeten schatten. Dus dat is uitgesproken, dat heeft geen consequenties voor die handverloren? Nee, inderdaad. In de Europa League werden gisteravond returns in de achtste finales gespeeld. Rachna Nengbaer met de opvallendste resultaten. Waarschijnlijk was Inter tegen Spurs gisteravond in Milaan... toch wel de wedstrijd van de avond. Want de eerste wedstrijd in Londen eindigde in een 3-0-overwinning... voor Tottenham Hotspur... Maar het werd ook 3-0 in Milaan. Adebayor maakt 3-1. 4-1 wordt het dan weer voor Inter. Maar dat komt aan het einde van de rit. Wel één doelpunt tekort om verder te gaan naar de kwartfinales. De Spurs door uit Londen. Chelsea door uit Londen. Tegen Steaua Boekarest. In de vorige ronde nog te sterk voor Ajax. Het lijkt allemaal makkelijk te gaan, maar de Roemenen komen gelijk op slag van rust. En dan heeft Chelsea nog twee doelpunten nodig. Geen gemakkelijke opgave, maar het lukt via Terry en Torres. Die later overigens ook nog een penalty mist. Guus Hiddink kwam in actie met zijn ploeg Anzi. En ook dat is een wedstrijd met een verhaal. Mark Boussoufa, opgegroeid in Amsterdam als speler van Ajax. Maar nu actief voor Anzi, schiet een vrije trap vlak voor tijd nog op de lat. Bijna de ploeg uit Dagestan verder, maar Newcastle United slaat toe... na meer dan drie minuten spelen in de extra tijd. Ansi speelde lange tijd met tien man in de tweede helft... en Hidding kan zich gaan richten op de competitie waar zijn ploeg tweede staat. Wie ging er verder nog door? Ruben Kazan ten koste van Levante. Basel ten koste van Zenit. Sint-Petersburg toch de nummer drie van Rusland. Lazio Roma schakelde Stuttgart uit. Benfica deed dat met Bordeaux. En Dirk Kuyt met zijn Feyenoordje te sterk voor Vitoria Pielsen uit Tsjechië. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben met Tom van het Hek. Die hoorde nu Ragnar Niemeijer. Het schaatsteam van Corendon neemt na dit seizoen afscheid van Anouk van der Weijden en Jorien Voorhuis. De contracten die nog een jaar doorlopen worden afgekocht. De komst van de vier schaatsers van het team van Jan van Veen is de reden voor het gedwongen vertrek van Voorhuis en Van der Weijden. De nieuwe hoofdcoach Jan van Veen heeft onvoldoende vertrouwen in beide schaatsers. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten, goeiemorgen. Goeiemorgen. Voetbalhooligans die voor de eerste keer worden betrapt... moeten harder worden aangepakt. Ze moeten al meteen langdurig uit de buurt van stadions kunnen worden geweerd... wil minister Opstelten. Nu kan dat pas als we vaker in de fout gaan. Minister Asscher is boos op een aantal Marokkaanse organisaties. Ze dreigen hun achterban op te roepen niet meer op de PvdA te stemmen... als die partij instemt met een plan om de export van uitkeringen naar Marokko stop te zetten. je noemt dat een dreigement waar veel Marokkanen zich voor zullen generen. Irak zal op zijn vroegst over een jaar een kernwapen hebben. Dat zegt president Obama in een Israëlisch tv-interview. Zijn uitspraak is bedoeld voor premier Netanyahu... die bereid is hard op te treden tegen agressie uit Iran. Opnieuw problemen voor de rederij van cruiseschepen Carnival. Een schip van die maatschappij kreeg problemen toen het in de haven van Sint Maarten lag. De cruise is afgebroken, passagiers worden naar Florida gevlogen. Vorige maand brak brand uit op een ander Carnival schip. Dan nog het weer, toenemende bewolking vanuit het zuidwesten, wat winterse neerslag. En het wordt 2 tot 5 graden, de wind is zuidelijk, trekt aan tot matig of vrij krachtig. In het weekend is het wisselvallig en vooral nachts veel minder koud. We dus even kijken hoe het is op de weg. John Zohoka, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Het zal wel rustig zijn, hè? Vermoed ja, ik. nou ja, een vrachtwagen. Een heel korte file door een vrachtwagen met pech. Die staat op de A59 vanuit de Bos Stichting bij Knoop het Hooipolder. En die veroorzaakt een file van 2 kilometer. De Nationale Carrièrebeurs, het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart in de Amsterdam Rij. Studenten, starters en professionals kijken voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl Leuke laptop? Dankjewel, maar eigenlijk is het de Dell XPS 10 Tablet. Dat is Een tablet met een keyboard en een docking station. Dat zou ik ook wel voor mijn werk willen hebben. En met de touchscreen ook voor je vrije tijd, zou ik zo zeggen. Ja. Maar ja, voorlopig zit ik nog met dit oude ding. Dat is nou het mooiste. Bij Dell krijg je nu tot 150 euro terug als je jouw PC inruilt. De Dell XPS 10 Tablet. Aangedreven door Windows RT. Ga naar dell.nl. De Nationale Carrièrebeurs. 15 en 16 maart in de Amsterdam Rai. Kijk op carrièrebeurs.nl. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het Fonds voor Sociale Initiatieven. Zoals een dorpshuis, een buurtmoestuin of een jeugdhonk.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk de omroep RKK wordt opgeheven in stel, kunnen we zeggen, met een nieuwe paus. Straks een reportage over een vermoedelijk laatste grote klus. En daar is ruzie over het koningslied van John Eubank. Het zou namelijk plagiaat zijn. Blijft u luisteren, hoort u zo dadelijk meer over. Eerst naar Syrië. Twee jaar geleden begon de opstand tegen de Syrische president Assad en zijn regime. Het waren kinderen in de Zuid-Syrische stad Dera... die met anti-Assad-leuzen op de muur de vonk in het kruidvat staken. Een groep die kwam pleiten voor de vrijlating van de jongens... werd verteld dat ze de kinderen maar moesten vergeten. Ga maar naar huis, slaap met je vrouwen en maak nieuwe kinderen. En mocht dat niet lukken, stuur je vrouwen dan maar hierheen dan zorgen wij wel voor nieuwe kinderen. De woede over deze belediging bracht de mensen op de been. Volgens president Assad komt de onrust van de afgelopen dagen uit het buitenland. Het zou één grote samenzwering zijn. De laatste weken zijn er signalen dat het verzet een andere wending neemt. Niet langer alleen maar vreedzaam. De aanval op deze tank zou het werk zijn van militairen die de kant van de opstandelingen hebben gekozen. Ze noemen zich het Vrije Syrische Leger. Zij hadden het moeten stoppen, maar de waarnemers van de Arabische Liga zitten in hun hotel. De missie is stilgelegd. De Liga vraagt de VN-veiligheidsraad nu om hulp. Maar daar liggen de Russen dwars. Dit zouden beelden zijn van die beschietingen in Homs. Dit is wat over is van Baba Ammer. De wijk van Homs, die het symbool werd van het Syrische verzet, ligt in puin. Precies een jaar na het begin van de opstand... Is Assad er nog steeds? Poetin is nog altijd een voorstander van de Syrische president. Meteen na het bloedpad in Hula vroeg hij om een onderzoek, maar gaf hij ook heel duidelijk aan: gewapend ingrijpen is niet aan de orde. Wat dat betreft is er dus eigenlijk weinig veranderd. In Aleppo proberen de rebellen intussen de hele stad in handen te krijgen. Politiek en ook economisch een heel belangrijke stad is. Het is in grote zelfs de grootste. Damaskus blijft natuurlijk het allerbelangrijkste centrum. In Damaskus moesten ze zich terugtrekken uit enkele wijken. I UN I do not to my Kofi Annan probeerde de afgelopen maanden president Assad en de opstandelingen zover te krijgen... dat ze zijn zespuntenplan voor vrede accepteerden. Dat deden ze ook, maar dat plan werd aan alle kanten geschonden. Annan noemde zijn missie onmogelijk. Hij had na 31 augustus door kunnen gaan, maar dat doet hij niet. Vertrouwen in de Verenigde Naties en dus ook de Veiligheidsraad en de waarnemers, ja, dat is eigenlijk bij alle partijen weg. Het winnende partij op dit moment zijn vooral de extremistische, islamitische, militaire bewegingen, zoals uh, Al-Nusra. Je ziet dat het geweld in Syrië steeds meer aan het escaleren is. Deze streng gelovige islamieten die gewoon een, een, een islamitische staat willen in dit Syrië, zijn echt op dit moment steeds meer uh, steun aan het winnen in Syrië. Oh Inmiddels 70.000 slachtoffers, dat is de complete bevolking van een stad als Gouda de afgelopen twee jaar om het leven gekomen. Nou, nog steeds geen zicht op een oplossing. Waarschijnlijk zou Frankrijk wapens willen leveren aan het verzet om zo definitief een slag toe te kunnen brengen. Straks na het nieuws van 7 uur praat ik met correspondent Sander van Hoorn over de steeds maar voortdurende oorlog in Syrië. De omroep RKK is uh, goed vertegenwoordigd in Rome. brengt elke dag onder meer het pausjournaal op televisie. Maar de journalisten weten ook dat het waarschijnlijk... hun laatste grote klus is, want de RKK wordt opgeheven. De financiering vanuit Den Haag wordt stopgezet. Aan het eind van het jaar staan de meeste journalisten op straat. Onderaan de trappen van de kerk van de Vriezen... met een blik op het uh, Sint-Pietersplein... Gerard Klaassen, collega van de RKK... Ik kan me voorstellen dat je hier met gemengde gevoelens rondloopt deze dagen, Gerard. Nou, met betrekking tot de RKK, de omroep waar ik ook voor werk. Eh, zeker, want het is de laatste keer mogelijk. Tenminste, als de toekomstige paus niet binnen een jaar overlijdt. En er gaat een heleboel gaat er verloren. En dat is want, heel, want, erg zeg eens eerlijk, hoe doen wij als NOS het? Goed, ik ben niet anders gewend in al die jaren dat ik hier loop. Dat ik een NOS-collega zoals jij tegen de lijf loop en die... Eh, op adequate, zorgvuldige en serieuze wijze dit nieuws ook doet. Maar waarom is dat dan niet genoeg? Nou ja, omdat... Kijk, de, de NOS is een omroep van ons allemaal... bij wijze van spreken. Ik zal nooit beweren dat het niet genoeg is. Alleen, het is anders. Wij spreken en schrijven en werken ook vanuit een katholieke kleur. Hè? En dat moet je kunnen voelen. En dat is ook zo. Ja, wat wil Fred? In een geïmproviseerd redactielokaal, de Titus Bransmaan Zaal bij de Kerk van de Vriezen, heeft de RKK nu even zijn spullen neergezet. En hier vandaan wordt de witte of zwarte rook in de gaten gehouden. Wilfred Kemp, met wat voor gevoel is dat? Want dit is waarschijnlijk wel jullie laatste conclave. Ja, het is, een, uh, dit is dus een dubbel uh, gevoel. We zijn, uh, het is fantastisch om hier te zijn. Uh, historisch moment. Maar tegelijkertijd het besef dat het uh, de laatste keer is dat we dat voor, uh, voor RKK uh, doen. Want, nou ja. Uh, de zendtijd uh, gaat verdwijnen, het geld gaat verdwijnen en daarmee ook de zendtijd. En daarmee ook alle banen? Veel banen, ja. In ieder geval uh, uh, de, de helft, want we houden de komende twee jaar nog maar 50% over. En daarna stopt het helemaal. Dat moet toch pijnlijk zijn, want aan de ene kant werken jullie hier uit de naad. Uh, ben je vol vuur over wat er allemaal gebeurt. Ja. Terwijl je weet dat de waardering in in de politiek eigenlijk niet zo erg groot is. Uh, nee, ik begrijp daar niet zoveel van. Het is... Uh, bij politici heeft het, het besef religie is prima maar het is, het is zoiets als postzegels verzamelen. He, leuk, maar dat moeten mensen vooral in hun eigen tijd doen, eh, achter de voordeur. En moeten het vooral zelf betalen. En wat zij niet zien, is dat het cement van de samenleving is. Ik bedoel, er zijn nog steeds uh, 4 miljoen mensen voor wie religie betekenis heeft. Voor wie dat belangrijk is. Als je hier in Rome bent en je ziet 6.000 journalisten die hier zijn... Dat is in Nederland onbegrijpelijk. In Nederland heeft het idee van waarom moet daar zoveel aandacht aan besteed worden? Zo'n seniele oude man in Rome. Ik bedoel, er is toch niemand die daarnaar luistert? Nou, dat, dat kan twee dingen betekenen. Of Nederland heeft het begrepen en de rest van de wereld is stom. Of het is andersom. Ik denk eerlijk gezegd dat het andersom is. Maar misschien als jullie nou heel goed verslag doen... en dat doen jullie, van het conclaaf... dat dan de staatssecretaris nog op andere gedachten komt? Nou, dat uh, hoop ik. Er wordt hier heel veel gebeden. Het uh, dus misschien dat dat er nog wel bij kan. Ja, maar ik vrees... Ik ben een beetje cynisch wat dat betreft. Ik vrees het ergste. Ja. Nou... U hoorde net. Laatste klus voor, uh, waarschijnlijk voor de journalisten. Staan dus op straat moet een raar gevoel zijn. U hoorde een bijdrage van uh, Karen Alberts vanuit Rome. Zodanig, na een jaar houdt Manon Vlier het voor gezien in Azerbeidzjan. De volleybalster uh, legt straks uit waarom. Dan is het even naar Mark-Robin Visser. Die is in Katwijk. En voor de luisteraars die nu pas inschakelen, wat doe je daar? Nou, ik ben in Katwijk uh, vanwege uh, de sociale agenda... die niet in Katwijk besproken wordt. Dat is eigenlijk in kort waar het op neerkomt. <laughs> Straks om tien uur begint officieel in Den Haag... een overleg tussen, uh, tussen werkgevers en, uh, en de vakbonden... over de sociale agenda. En dan gaat het over flexwerkers en payrollers... En schijnzelfstandigen, vind ik ook wel een heel mooi woord. Dat gaat de Dalen nog wel eens halen, denk ik. Schijnzelfstandigen. Uh, want, uh, ja, volgens uh, de bonden in ieder geval... worden de rechten van werknemers aan alle kanten uitgekleed... en is dat gewoon niet sociaal. Dus misschien kunnen we beter spreken over de asociale agenda. En ik ben nu op bezoek bij twee dames die uh, ja, aan de lijf hebben ondervonden... Wat, uh, wat er kan gebeuren op het gebied van flexwerk. Sylvia van der Meer en Fanny Spros. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kijk hier even in, uh, om me heen en ik zie daar een paasboom staan met uh, eieren erin. En hier ook een soort paas... Uh, ik dacht even dat het een kerstboom was, maar dat is ook een... U bent wel heel creatief met uh, blaadjes en takjes. Ja, het was uh, mijn hobby en ook mijn werk. Ja, want wat deed u voor werk? Nou ja, ik uh, was uh, in de boeketten van de Sirevoer uh, werkzaam ervoor dat is een bedrijf waar boeketten worden gemaakt. Boeketten en monobloemen ook, bosjes. Monobloemen? Ja, dat zijn uh, alleen bosse tulpen of bosse oh. rozen of bossen anjes. Ik ken alleen gizanten, maar monobloemen had ik nog nooit van gehoord. <laughs> zeg, en hoe... Uh, dat is dus een vak, boeketten maken? Ja, dat is een vak, ja. Hoe leer je dat? Ik denk een stukje ervaring. ja. En, en die kijken. boeketten, die, die boeketten van jullie, hè, waar, waar konden we die allemaal kopen? Uh, in de supermarkten. En onze boeketten gingen dan voornamelijk naar het buitenland. Naar het buitenland. En ook, zijn dat ook die boeketten die ik bij de wel eens zie staan? Ja, alleen uh, in het buitenland van oh. ons. Oh. Dus uh, Aldi, de Lidl, ja. alles. Ja. Uh, dames, uh, jullie zitten al een tijdje thuis. Vertel ja. eens hoe dat zo gekomen is. Nou, dat was op een... Uh, Donderdag kregen we, toen we thuis kwamen van ons werk, kregen we een brief. lag er op de deurbad En er stond in dat uh, we vrijdagmorgen... 's Morgens om zeven uur in de kantine moesten zijn met uh, 37 werknemers. Ja. En jullie al, waren allemaal in vaste dienst? Allemaal in vaste dienst, of partij. Maar hoe lang werkte u daar in... al? Ik werk er zelf uh, 20 jaar dit jaar. 20 jaar? En hoe lang werkte u daar al? En ik uh, 13 jaar. 13 jaar? Ja. Nou, daar gingen jullie dan op vrijdagmorgen om zeven uur naar de kantine. Ja, en toen? Ja. Nou ja, in principe allemaal buiten staan, eerst praten. Wat zou er gaan gebeuren? Er ging spanning. En om kwart over zeven komt de directie met de mededeling van... we gaan jullie uh, op non-actief zetten. We hebben ontslag aangevraagd voor jullie. En je kan je lokken leeg halen en uh, je mag naar huis. Dus dan kijk je om je heen en dan zie je echt iedereen... van wat is dit en hoe kan dit en... Heel bizar. Nog steeds heel bizar. Ja, want sinds november zitten jullie ja, dus ik nu thuis. Ja. Uh, hadden jullie van tevoren signalen gekregen van... het gaat niet goed met de bloemen, met de monobloemen of zo? Niet naar ons persoonlijk van de directie uit. Je zag al wel dat uh, de flexmedewerkers al het werk van ons overnam. Ja, want wat zag je andere medewerkers in het bedrijf? Ja, heel veel. Ja, dat, dat is al jaren, maar vroeger werkten we samen... En nou werd het echt uh, gesplit, apart. Aha. Jullie moesten je lokken leeghalen? Ja. En we kwamen beneden en er stonden al gelijk uh, andere mensen op onze werkplek. En dat doet toch wel heel erg zeer, hoor. Wat waren dat voor mensen dan? Hoofdzakelijk uh, Poolse mensen. Via, uh, via flexmedewerkers, via een uitzendbureau, die het werk overnemen. Jullie zijn en, afgedankt? Ja. Zo kan je het wel stellen. Ja. Maar dat doe we al zeer na twintig ja. jaar, want je hebt het bedrijf eigenlijk groot gebracht. Even voor de duidelijkheid, jullie zaak is nog niet ten einde. De zaak loopt nog. Uh, er zijn nog procedures uh, gaande, daar gaan we straks na zevenen over verder praten. Uh, maar dit is in ieder geval... Een duidelijk voorbeeld van flexwerk, mag je wel zeggen. Ja, en sterker nog, de UNV heeft het afgekeurd. Die zegt ja. dat we terug moeten op ja. de werkvloer. Dat zei ik net, de zaak is ook oh. nog niet afgerond. Maar ja. dat gaan we straks naar zeven en verder behandelen. Goed? Ja. Tussen Wordt de kerststakken. De paastakken, sorry. <laughs> <laughs> Oké, okay, dank u wel. Ja, het is nog koud, dus ik snap het wel hoor, dat je het over kersttakken hebt. Uh, zo dadelijk meer uh, van Mark Robin Visser geeft niks. En um, het is interessant, de president van de Nederlandse Bank... Klaas Knot mengt zich in deze discussie over flexwerk. Hoort u zo meer over in het mediaoverzicht. Verkeersinformatie eerst. Johnson Hoka. Nog steeds rustig, maar probleem met een vrachtwagen, zei je? Ja, onder andere op de A59, Lara. Vanuit Den Bosch in de richting de cdx is een vrachtwagen stilgevallen bij knooppunt Hooipolder. Die blokkeert daar de rechterrijs ook. En dat levert een file van 3 kilometer. En twee korte files op de A15 richting Europort. Bij Rotterdam-Sjaloes 2 kilometer. En verderop staat ook 2 kilometer bij Spijken -Nisse. Wat verwacht je verder voor vanochtend? Ja, typische vrijdagochtend. Hè. Als er geen grote ongelukken gebeuren, dan staat er niet meer dan 35 kilometer rond half 9. Oké, okay, tot later. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien op het NOS Radio 1 Journaal. A glass or two. Give me something fun to. Fraser is verliefd. Something in the water moet het zijn. De eerste single van deze Australische singer-songwriter uit uh, juli 2011. Het is mm, tien minuten voor zeven. We gaan naar de volleybalster Manon Vlier. Ik gaf het eerder al aan. Die koos vorig jaar voor een avontuur in Azerbeidzjan. Daar speelt ze voor uh, Ezraa Baku. Een bijzondere ervaring die ze deelt met uh, mede-international Caroline Wensink... Een vlier koos voor Azerbeidzjan vanwege het avontuur. Ja, nou dat was het. Eerder speelden ze al in Italië en Japan. Maar zoals de kaarten nu liggen, tekent ze niet bij en blijft het bij één seizoen. Uh, nou, ik zeg nooit, nooit. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik hier volgend jaar nog een jaar zou willen blijven. Maar. Uh ja, Het hangt er ook heel vanaf hoe je een seizoen afsluit en, en hoe, het, uh, hoe we het nu gaan doen. Uh, ja, Wat er voor de rest komt. Ik... Maar dan nou staat uh, Baku er wel onbekend dat er gewoon goed betaald wordt. Dus je zult een lekker salaris krijgen. Kan dat jou nog over de streep trekken om hier nog langer te blijven? Uh... Ik voelde ik hier. Dat, dat is ook wel logisch. Ik voelde hier en niet in Italië. Omdat het op dit moment in Italië gewoon echt niet lucratief is. Uh, de financiële crisis is daar natuurlijk ook uh, mega toe en, uh, uh, geslagen. En ja, dat is niet. Uh, de competitie is daar ook minder geworden dan dat het was. En het verplaatst zich nu een beetje. Het gaat naar Rusland, uh, Turkije, Azerbeidzaan toch wel. Daar aan de toppen zijn, omdat daar toch het geld zit. En ja, daardoor is in principe de competitie ook aantrekkelijker. Maar moet eerlijk zeggen. Ik vind het ook belangrijk dat de competitie, de uitdaging, dat, dat vind ik belangrijk. Belangrijker dan dat ze met enorme contracten aan komen zetten. Ja, een fijn salaris, maar sportief uh, weinig uitdagend Manon Vlier... in gesprek met verslaggever Maarten Tip. Ja, een klassiek gevalletje van uh, zoek de verschillen. Hoorde u de verschillen? Ja, andere instrumenten misschien, maar in de melodie. Het eerst hoorde u het koningslied. Dat was op piano van componist John Newbank. Daarna hoorde u de Zeeuwse band. Surrender. Van gitarist Kees Wondergem. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Mm, nou, hey. ik, ik hoorde geen verschil, eigenlijk eerlijk gezegd. Uh, nou, er zit nog één nootje verschil in. Oh, en, één uh, nootje. <laughs> ja, en dan, dat is wel heel subtiel. Zo, zo in elkaar gezet dat. Uh, Eigenlijk de, de laatste regel van het rein, uh, refrein van ons... is de eerste regel van het liedje van uh, het Koningslied, het Nieuwe Koningslied. Ja. Dus, en, en welk lied horen we nou van u? Welk, welke naam heeft dat? Dat heet Wie Geweld, maar nou, dat is een, een zeer stallig, uh, lied. En waar gaat dat over? Uh, het gaat over, in ieder geval over de watersnoodramp... Uh, en de geweld van het water en dat soort uh, dingen. Oké. Okay. En wanneer heeft u dat opgenomen? Dat hebben wij opgenomen in 1997 in een uh, studio in uh, Volkswagen Groningen. Oh. En, en, en dat, dat kunt ook... Ook, u ook aantonen? Ja, nou ja, we hebben het zelfs een keer bij uh, een uh, programma van de NCRV Popslag uh, gespeeld. In een, uh, of opgenomen studio ja. in studio uh, in Loosdrecht. Voor Ver ja. Fer Abrahams, Dus... Uh, wat dat betreft, dan liggen de, de, de materiaal er dus. Dat is mm. niet zo'n probleem. En, en um, weet u of John Newbeck een keer bij uh, een optreden is wezen komen kijken? Of is hij fan van ah, hem? <laughs> Vol, volgens mij niet. ja nou, misschien een stille fan, hè. dat zou kunnen natuurlijk. Maar uh, ja, misschien heeft hij het ergens opgepikt in uh, zijn onderbewustzijn of wat dan ook. Uh, maar goed, dat, dat er gewoon uh, 100% overeenkomst is, dat, is uh, dat mogen duidelijk zijn. Ja, want u ja. zei net, uh, er zit een verschil van één nood uh, aan, aan het ja. eind. K ja, kunt ja. u dat laten horen? Nu heeft u misschien... Nee, ik heb op andere ogenblik niks bij de hand. Oh, ik, jammer. Ik, ik, mijn zangtalent is niet dusdanig om zeven uur s ochtends. Uh, niet? Dat je <laughs> echt van nou, je gaat het verschil horen. Het nee. is een beetje een ochtendstem. Mm, ja, dat mm. ja, Nou ja, goed, dat kan ook heel sexy zijn. Maar um, hoe moet het nu verder? Wat, wat, want ik begrijp dat John Eubank zegt, dit is toeval. Dit is niet ik bewust. Weet, ik, weet niet, ik weet niet wat zijn, zijn commentaar is. Maar uh, in principe, we hebben een stukje mogen horen van de week... Uh, bij de Wereld Draai Door van het uh, Nieuwe Koningslied. Maar hoe het, hoe het in zijn geheel klinkt en uh, hoe het officieel gaat klinken, dat, uh, dat weten we natuurlijk nog niet. Nee, maar ik weet hey, dat you, uh, bank heeft getwitterd dat hij uh, niet van plan is zijn Koninklied aan te passen. Oh nee, maar dat vinden wij prima. Dat ja. vinden wij prima. Maar het mag gewoon en... gebruikt worden, wat u betreft. Ja, natuurlijk. Ja, ah, okay. Maar dat is, dat is ieders goed recht natuurlijk om, om uh, iets te gebruiken wat al bestaat. En eh, misschien dat hij het gewoon zelf verzonnen heeft... maar toevallig op dezelfde manier eh, verzonnen heeft. Ja, dat ja, kan. Volgens, volgens mij heet het dan plagiat, maar dat geeft niet. Oh, dat hij geeft niet. <laughs> hij iets hetzelfde verzet. Maar het stel op. nou dat, dat meneer Youbank uh, hier leuke centjes mee verdient. Oh ja, dat, dat, dat, dat zullen we dan wel zien. Misschien dat hij zegt van god, dan, uh, dan mogen, mogen jullie een keer mee uit eten of zo. Dat vinden wij ook prima. <laughs> nou, klinkt goed. Ja. Meneer Wondergem, u heeft in ieder geval wat, okay. uh, wat meer naamsbekendheid nu gekregen, denk ik, hè? Ja, Met uw ja, band. Nou, en ook dankzij jullie dus. <laughs> bij deze? Nou, ja. graag gedaan. Fijn dat u even okay. bij ons in de uitzending wilde ja. reageren. Dank je wel. Kees Wondergem hoorde u van de Zeeuwse band Surrender, dat u het weet. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Kijme Ewart de Jong, Goedemorgen. Goedemorgen. <coughs> Pardon, ook de ochtendstem, een na nachtstem meer. <laughs> de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot... mengt zich in de discussie over het ontslagrecht. Op de voorpagina van het FD staat een grote foto van Knot... met het citaat... Ik heb ook oog voor sociale functie van het ontslagrecht. Hij pleit ervoor om ouderen te ontzien bij hervormingen... en alleen nieuwe generaties werknemers... minder ontslagrecht te laten opbouwen... De reden voor dit onderscheid noemt hij de timing... vanwege de economische recessie en oplopende werkloosheid. Oorlog al twee jaar. Op de voorpagina van de Volkskrant staat een foto van een loopgraaf. Er staat bij dat het geen foto is van Noord-Frankrijk in 1916... maar van Syrië nu. En links ernaast op de voorpagina staat... explosiekosten, nektbegeleiders dyslectisch kind... Verzekeraars stellen sinds kort strenge eisen aan begeleiders van dyslectische kinderen. Ze moeten opgeleid zijn tot pedagoog of orthopedagoog. Begeleiders met een onderwijsachtergrond vallen dus buiten de boot. Een andere groep die getroffen wordt door een beleidsmaatregel... staat op de voorpagina van het AD. Ramp voor gehandicapten. En Daarmee citeert de krant Belangenvereniging... voor mensen met een persoonsgebonden budget per saldo. Tienduizenden mensen die recht hebben op minder dan tien uur zorg in de week... zouden de dupe worden van een nieuwe maatregel. Ze mogen geen aanspraak meer maken op een persoonsgebonden budget. Maar moeten de zorg regelen via een instelling? Nou, dat blijkt moeilijk. Die zorg is in veel gevallen helemaal niet beschikbaar. Hulikens snel gestraft. De aanscherping van de voetbalwet, hoort hoorde u net bij ons... maar staat ook op de voorpagina van de Telegraaf. Burgemeesters kunnen sneller een gebiedsverbod opleggen... en de maximale duur van zo'n gebiedsverbod wordt opgerekt van 2 naar 5 jaar. Vluchtkerk biedt valse hoop. Een kritiek van de Raad van Kerken staat op de voorpagina van Trouw. De Raad zegt dat de uitgeprocedeerde asielzoekers... die eerst in tentenkampen verbleven... en nu tot het eind van de maand in een kerkgebouw in Amsterdam-West... daarmee niet zijn opgeschoten. In het artikel vragen ook andere hulpverleners zich af... of de asielzoekers niet te veel belast worden met het protest tegen het beleid... terwijl dat voor hun eigen situatie niet verandert. Ze zouden beter af zijn in een asielzoekerscentrum... of uitzetcentrum met centrale verwarming. Tot slot. Een voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. Dank je wel, Je moet weer verder. Hè? Ja. Tot straks. Is een voetnoot op de voorpagina eh, merkt Arnon Grunberg op... dat er geen ophef is ontstaan over de antisemitische uitspraak... van Rost van Tonningen, in een interview eerder deze week in de krant. Terwijl er veel ophef is over antisemitische uitspraken van moslims. Tot zover een overzicht van de krant. zo dus uiteindelijk staan we ook stil bij twee jaar burgeroorlog in Syrië. En bij de gevaren van WhatsApp die zijn groter dan u misschien denkt. De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u wat de nieuwe participatiewet voor u als werkgever betekent. Vraag hem aan op randstad.nl. Het effect van Magnus. De draaiing van een voorwerp in de lucht beïnvloedt zijn voorwaartse beweging. De wet van Lexens. Recht kan rechter.